geraait 20% meer geld van onderdaan binnen ofzo, maar dat klinkt al wat minder. Ja, ik vind het taalgebruik is wel iets waar je op moet letten. En het gaat vooral om overtreding van de warenwet, de bakse rookwarenwet, de geneesmiddelenwet, de gewas gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de wetten ter bescherming van dieren. Eh, het zijn nou de, die wetten worden ook steeds aangescherpt. Nou, is er alweer sprake van dat bijvoorbeeld sigaretten die mogen niet zichtbaar zijn. Dus het moest al in een afgesloten doosje zitten en je mag, niet, uh, mag geen reclame ervan maken. En als je de, de karton, als je dat weggooit van bij de oud papier, nou, dan kon je al beboet worden als je dat gewoon bij het oud-papier liet samen met het sigarettenmerk erop. En nou uh, moet je dus verborgen worden. En ja, met zulke zo'n ...zo'n lawine aan wetten... ...kan je natuurlijk ook uh, een lawine aan boetes uitdelen... ...en daar gaat het allemaal om. En dat is ze gelukt. Ja, het werd wel Gemiddel... ...zo'n uh, 11 miljoen euro aan boetes. Dus uh, ja, niet slecht. Ja, gemiddelde boete is 1351 euro. Ja, op zich vervelend als je een uh, klein bedrijf bent... ...en je moet opeens 1300 euro betalen. Maar goed, geven hm. geeft wel het op. Het is vooral omdat ze... En dat is ook weer zijn taalgebruik. De uh, voedselwaarder is strenger gaan opletten. En minder boosdoeners laat wegkomen met een waarschuwing. Dat zijn het boosdoeners ook, hè? Mensen die uh, onzinnige regels overtreden. zou bijna zeggen wat je zegt met jezelf. Maar... Ja, inderdaad. Het is natuurlijk. Uh, en, uh, oh, de hoogste boete is trouwens 180.000 euro. Aan overtreder van de tabakswet betreffende uh. reclame. Ah. Oké, okay, 180.000 euro om je. Oh ik zeg het zelf ook. Krijg je om. Je moet.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 ja, ik weet wel wat bij iedere overheidsgebouw. Zwarte autootjes met mensen die, uh, die overal de autoriteit weg, weg, weg zijn gaan halen. Weet je wel. Ja, ja, ja dat gaat de goede kant op. Er staat er alleen maar voedsel en waren. Dus dan komen er allemaal mensen van, oh, kan ik hier voedsel krijgen? Ja, dat, uh, nee, de, dat hebben we niet. Ja, om hoeveel, hoeveel voedselvergiftigingen zijn er nou? En hoeveel voedselvergiftigingen gaan mensen nou dood? Dat zijn er dus... Uh,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 uh, ze zijn eigenlijk. Ja, maar anders was het 5.000 geweest als zij er niet waren geweest. Ja, <laughs> ja maar dus een, een, een, dat, dat verschil heeft, heeft ook uit te maken met de norm, hè? Het was in beide gevallen natte vingerwerk. Oh, oké. Okay. heb je ook ja. wat met een hittegolf. Dan, uh, deze was de laatste hittegolf in, in Frankrijk of zo, en dan kwamen dan 5.000 mensen door om het leven of zo. En dan denk <laughs> je van, uh, <laughs> dit verbaast me enigszins, maar dan, ja, dan nemen ze gewoon alle overlijdens, overlijdingen in de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 We hebben dit jaar meer mensen gepakt. Ze dus, uh, hebben ook meer ons werk gedaan. Dat is wat ze nu zeggen. We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 Uh, ja, bijna iedere dag alweer in het nieuws. Ja. <laughs> ja. Dus ze zijn zich heel druk, uh, ja, heel druk bezig uh, te laten zien dat ze echt wel eens wat doen. Hè? Ja, ja, en er kwamen dan ook uh, controleurs bij de voedsel er waren naar autoriteiten Die zeiden zo van, hier word ik niet vrolijk van, uh, wat ze daar zagen, zeg maar. Ja. Hey, dat is van zo'n programma, weet je wel, van uh, zo'n inspecteur van keukens. Uh, die zegt dat het zijn stopwills. zijn stopwills. Uh, Oh, die, die kwam bij de voedselwarenautoriteit nee, nee, zelf nee, kijken. een grapje, jongen. Oh, de ja, grapjes kreeg ik echt compleet dood slaat hier. <laughs> Oké, okay. ja, ja, ja, ja. Ja, van ah, dat, eh, dat eh, programma, van de... <laughs> ja. Dat je zo'n sticker cadeau krijgt als je het ja. goed doet.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 dat is uh, uh, wat was het, de, de rijkscontrole voor uh, rijkscontroles of zo. <laughs> ja. uh, uh, ligt iemand dan gewoon in zijn bad uh, een beetje te ontspannen. En die blijkt een controleur te zijn. En dan komt, ik geloof, de bi uh, langs, komt het bad opmeten of iemand wel in het juiste bad ligt te ontspannen en zo. Best wel een hilarische uh, film. Yeah.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 Ja, nou. We zitten stil ja. in deze vork. Geen idee. Nou ja. Ga je even voorlezen? Of, uh... ja, ja. ja, doe dat. Ik heb hier helemaal gehoord. Uh, volgens de VVD mag het wel. Je mag wel zo'n ding, zo'n burger, zeg maar, verkopen. Maar je mag het geen schnitzel noemen. Want dat is misleiden. Dus als je zegt, vegaschnitzel, dat is niet de bedoeling. Dan denken mensen dat er echt varkensvlees in zit. En mensen die varkensvlees willen eten, die gaan dat dan kopen. En ja. komen ze bedrogen uit.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 Ja, ook uh, Varkenshaas, ja, ja. Ja. ja. Varkenshaas, het pad verdorie geen S. Haas in. Ja. En uh, de is niet, toch? <laughs> een filetje Amerikaan. zit daar een echte Amerikaan, hè? Jodenkoek. Het is Maar zie natuurlijk okay. babyolie. Ja. <laughs> ja.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 Of uh, Drentse ondernemen. Ja, je bent in uh, Drent al snel bekend. Maar uh... <laughs> misschien er heel weinig mensen wonen. Maar. Ja, dat er gebeurt ook niet zo heel veel, maar uh... staat op rood. Het uh, stoplicht ja. staat op groen. En uh, ja. nee, maar is Kamerlid uh, die is dan ook gelijk wereldberoemd. En uh...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 Ja, dit zijn ja. nog de liberalen. Ja. Dat is de rest nog erger. Maar ze lezen er ook het nieuws. En dan komen lawines van dit soort uh, onzin over je heen. Maar om dan maar te vergeten wat er allemaal uit Europa komt. Want Brussel, dat is, dat is ook een hele berg van dit soort uh, spul. En, ja, toch, toch, toch is een perceptie van de overheid nog steeds. Die zorgen voor de wegen en dat ik niet vermoord wordt. Die twee willen ook nog een uh, Europees verbod. Die vragen de minister oh. of hij daarvoor wil gaan pleiten. Om een gelijk speelveld te creëren. <laughs> Want anders dan is het niet eerlijk. Dan doen de Weetjes. mensen in Nederland het eerlijk. En in België niet. En dan worden wij afgezet door de Belgen of zo. Ja. ja. Stel je voor dat je op vakantie bent in, in een ander Europese land. En dan wil je een lekker stukje vlees kopen. En dan pak je per ongeluk een vee. Dan ga <laughs> je naar Frankrijk toe en dan bestel je fruit de mer.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 Ik, nee, ik denk het... dat de slagers daarachter zitten of de vleesindustrie vle zal achter zitten. Toch die denken, ja wacht even. Zo, ja, ja. Dan gaan mensen misschien denken van nou laat ik dat ook eens proberen. Een, een, het is ook een burger. Ik ja, ja, ja, kan ja. het wel eens een keer proberen. En misschien blijven ze het dan doen. als. Uh, ja, misschien uh, dat het is. Dat het, het klinkt te lekker. Terwijl <laughs> het is natuurlijk niet tevreden. Uh, uh, nou, of uh, misschien, misschien denken ze dat het een goede verkiezingsstunt is. Dat mensen...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 Maar ja, ze weten ook wel dat de economie dan een duw krijgt en dat, ja, dat je dan uiteindelijk toch wat minder ophaalt. Omdat iedereen heel hard wegrent. Want dat uh, Thermos is niet voor niets failliet, hè? Ja, ik weet niet wat het was. Was dat een, uh, een uh, olieopslagbedrijf of zo? Thermo? -term -term? Ik zou het niet weten. Maar ja, er is een bedrijf failliet gegaan en uh, meestal komt het door de overheid. Ja, en het moet schoongemaakt worden. Dus ik denk dat het een, uh, een, een olie uh, toestand is.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 Provincie lobbyen ja. in, uh, bij de Europese hm. Unie. <laughs> Tenminste, in ieder geval de provincie Utrecht. Hm. Ja, ja, het is aardig. inderdaad motorrijtuigenbelasting, grondwaterheffing, leges uh, voor vergunningen en verontreinigingsheffing. Uh, recht op uh, uh, uh, ja grondwaterheffingen en verontreinigingen heffingen, inderdaad. Ja, ja en provincies zitten ook in een aantal bedrijven. Uh, er zit Gelderland bijvoorbeeld in Nuon.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 Ja. En deze mensen moeten ja. natuurlijk ook al die nieuwe wetten van de Voedsel- en Wareautoriteit gaan uh, afdwingen. Zo. Al die 20% boetes hier toegenomen en daar toegenomen. Daar moeten ze ook allemaal aan aflopen. Dus ze hebben ook veel meer werk natuurlijk. Omdat er meer wetten zijn, krijgen ze steeds meer werk. De werkdruk is ontoelaatbaar hoog. Ja, dit is wel uh, een beetje zo jammer. Van uh, God, wat jammer dat het geen uh, politiestaat is, weet je wel. Ja, ja. ja. Ook, ook gewoon gelijk dreigen met zo van. Als uh, ze zin niet uh, krijgen, nou, dan kunnen we ook geen concerten meer beveiligen. Dus nou, dan kunnen jullie alleen maar een beetje productie draaien in Nederland, weet je? Mm -hmm. of maar is dan werk, uh. Ja, profiteren is dan geen plek meer. Terwijl, eh, vaak ligt er ook wel iets, kan er ook iets anders aan eh, te grondslag eh, liggen. Eh, ik eh, zag iemand eh, compleet flippen eh, naar aanleiding van het valse bericht. Dat de politie had verspreid dat er vuurwerk naar een collega met eh, een hartaanval eh, was gegooid. Eh, wat niet waar was. Eh, in twee opzichten niet. Eén, die man die had geen hartaanval. En twee, het eh, werd niet naar hem gegooid, maar naar de andere agenten.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 Dan nog uh, kun je allerlei kogels afvuren. Dat is zeg maar de gedachtentrand van uh, meneer agent. Terwijl... Ja, autoriteit is ook het soms los kunnen laten van. Nou ja, dan met mensen met zulke gedachten zoals die van mij, die worden in ieder geval nooit een agent. Dus uh, ja. Ik had wel een, een, een, een grappige herinnering die mij te binnen schoot toen ik dat bericht uh, las. Tenminste de titel. Uh, van politieagenten verliezen vertrouwen in de politiek. Want ik, ik was een keer uh, op mijn oude werk. Uh, bij de politie in een kantine. Waar ik kroketjes voor hun moest bakken. toen zat ik een keer bij een paar van die agenten aan tafel. En die zaten de hele tijd alleen maar te kankeren op de politiek en de overheid. Dat ik vroeg zo aan die agenten, meneer, bent u soms anarchist? <lacht> het is eigenlijk potverdorie, wat? Uh, je, je, het wel, dit kan ik wel rekenen als belediging van ambtenarenfunctie. Maak jij mijn kroketjes? <lacht> Ja, voor u heb ik deze gemaakt. Nee, maar ik zei, jij ja, loopt zo over de overheid te kanker, ik vroeg me af ben je soms anarchist. Heel gewaagd, ja. Dat is, ja, ja. Het is wel een leuk idee om de politie te infiltreren met een groep anarchisten. Die vol ja ja, ja, ja. ja, ja, de politie heeft natuurlijk ook gewoon verschillende stadia doorgemaakt. Hè. Ik bedoel, eh, eerst dan, eh, ja, weet ik veel, hoe ging dat met... Eh,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 Schuldi, Haidejo, ...of zoiets... <laughs> ...wat er eigenlijk eigenlijk... Uh, ...schuldgebieder is... En daar komt het woord schout vandaan... De Engels is dat verbasterd tot sheriff... ...en die had dan een, uh, een aantal taken... ...die hadden dubbele petten zeg maar... ...die was zowel uh, de korpschef... ...als de rechter, als de openbare aanklager... Tijdens de Franse overheersing... Uh, ...introduceerde Napoleon hier dan... ...in Nederland uh, de... gendarmerie. eigenlijk soldaten met een politietaak... ...en...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 Die gaat mij straks uh, beroven of zo, of uh, opsluiten. Ja. Of, uh, je weet dat die gewoon staat alleen om de kleren te bewaken. En als je je netjes gedraagt en uh, gewoon afrekent of uh, niks uh, koopt.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 Ja, precies. Dat wordt gewoon als filmpjes uh, naar elkaar toegestuurd. Uh, ja. Het tegenovergestelde gebeurt, denk ik zelfs. Van, oh, als het geblokkeerd is, dan wil ik even weten wat men voor mij pro verborgen probeert te houden. Dan maar. Uh, je krijgt dat, uh, wat het Barbara Streisand's effect wordt genoemd. Die ik probeerde ooit met een rechtszaak te voorkomen dat er foto's van haar nieuw huis gepubliceerd werden. En er was nog nooit zoveel aandacht voor een nieuw huis hè, na deze rechtszaken. En dat maakt niet uit of je de rechtszaak wint of niet. Of, uh, ja...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 uh, ja, dat, dat echt als een uh, landverrader uh, wordt hij wordt dan uh, uh, neergezet. Terwijl ook hij is zeer selectief geweest met wat pu publiceer ik wel en wat niet. Sterker dat nog, heeft... dat is door The Guardian geloof ik, uh, er staat zo'n interview met de redacteuren uh, op uh, YouTube.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 Absoluut, dus het wordt nu wel in Europa uitgelekt hè. en eh, zeker dus ook eh, omdat die inval in Irak ging om de Coalition of the Willing, zou je dus eh, ook met eh, wat de Amerikanen eh, hebben geflikt hè, door eh, te zeggen van eh, als eh, ons personeel eh, voor een volks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 Thank mm -hmm.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 Nou, het probleem is dat als journalist word je slecht betaald, hoor. Ja, maar moet wel zeggen, in deze zaak heeft de shoe-paradijs zich heel... Uh, als een goede werkgever zich opgesteld. Dat is ook ziedend, ja, ja. En uh, raad van journalistiek ook en zo, maar ja, daar luistert verder toch niemand meer naar. <grijg> en, uh, ja, want... Uh, nou ja, dit horen we waarschijnlijk dan ook een beetje bij dat nieuwe uh, World Order uh, gebeuren, waarbij... Uh, Nederland zich daar blijkbaar toch aansluit, klakkeloos bij de Verenigde Staten. Ja, hè, het lijkt dan ook alsof we in Nederland sowieso niet de tijd meer hebben om een uh, retrospectie te doen. Van wat betekende dat nou, de Irak-oorlog en dat soort dingen? Wat heeft dat nou met ons gedaan? En, uh, Nee, want de brood van morgen moeten alweer op de plank komen, zeg maar. Ja, dat, dat, ik, vind, ik vind dat dit wel een beetje bij de uitholing van de samenleving hoort. Als de beschermer zeg maar, je al niet beschermt, maar voornamelijk als verdachte aanziet, hè, want dat...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 En het, is, het kan ook nog zo zijn dat de NRC alles afluistert. Want dat, is ook het, dat verhaal gaat natuurlijk ook dat de NSE en de CIA een beetje om strijd met elkaar hebben... om het grootste budget en slagkracht en medezeggingskracht. En Snowden was natuurlijk ook iemand die, die ooit bij de CIA werkte en bij de NSA, van de NRC enorme onthullingen deed. Dus die eigenlijk de NRC in een kwaad daglicht stelde. En hij kwam van de CIA af. Dat is ook wel een beetje verdacht. Absoluut. Het is ook raar als je bedenkt hè, dat Nixon... Uh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 ja, zie je wel even bewijs. Het, het waren uh, Russen. John McEffie al zei: van, uh, Als het lijkt dat het uit Rusland komt, dan komt het niet uit Rusland. Nee, <laughs> nee, nee. Nou nee, ja, nee. ja, er was van, uh, dat die, uh, van de DNC dat het ook uh, via Nederland is gebeurd. Dat was uh, deze week in het nieuws. Uh, ja, uh, ja via het Tor-netwerk. Uh, Net zoals die uh, Berlijnse aanslagplegers ook altijd even Nederland bezoeken. Dat is echt. Ja. Uh, <laughs> Sancties genomen worden tegen Nederland. Wij tellen echt mee hoor. Ja. <laughs> ja, ja. Uh, yeah. Je hebt ik, niet precies... nee, ik zie een uh, leuke tweet van uh, Trump gisteren uh, oh, ja. somebody hacked the DNC, but why did they not have hacking defense, like the RNC has and why have they not responded to the terrible things they said and did, like giving the questions uh, to Hillary ja, ja. Dat is een, dat is een, een grote punt om de aandacht af te leiden van de inhoud van de e-mails en dat lukt ook wel gedeeltelijk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 Dat je zou een encryptie toe kunnen passen die alles versleutelt in de triviale dingen zoals kattenfoto's of zo. En dan heb je een eerste laag, een soort, dat er alleen maar kattenfoto's heen en weer gaan. En dan kun je gewoon zeggen, hoor is ik het laag, gewoon kattenfoto's versturen. Maar daar kan je dan informatie in verbergen. Want als je het gewoon helemaal encrypted hebt, dan zal de overheid je gijzeling gaan nemen om te zeggen, we willen horen wat je gezegd hebt. Je moet de sleutel geven. En zo ja, nou, kun, je, kun je ook bij Schiphol een gevangenis gooien om te zeggen, nou, we, we willen dat je je telefoon uh, openzet uh, voor ons, anders mag je niet verder. Ja, dat kan. Ja, ja ook als je, ad, ad, je adressenlijsten, dat soort dingen, dat, die zijn uh, heel gewild. Ik denk uh, dat als je als uh, veiligheidsdiensten, ben je ook heel benieuwd naar de netwerken van mensen.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 Het vesten moet zich weer weerbaarder opstellen. Ja. Zit hij ook op in de groep uh, Libertarisme Nederland? Ja. Zie ik vrienden met Victor. Hij kwam daar niet eens voorbij. Tenzij Victor hem uh, gepost heeft, want uh, dat soort dingen. Kan ik dus niet lezen, omdat ik geblokt ben. Ik ben ook... Oh, oh jij ook al? Ja, ik ben ook maar bij libertarisme in <lacht> Nederland gestopt, omdat... Wie, wie, wie is er inmiddels niet geblokt? Ja. <lacht> ja. Ik, ik kon er ook geen discussies meer volgen, omdat, uh, omdat ik al ja. door een aantal mensen geblokt ben. Dus uh, dan heb ik ook ja. geen zin in. Maar dit kwam voorbij op het Libertarische Forum. En... Uh,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 Waarom niet vijf, 50 miljoen en 1? Of, of 49 miljoen? Hè? Waarom 50 miljoen? Wat zegt dat over het onderzoek? Dat is wat ik gelijk denk. Want, uh, en, waar, waarom niet 50 miljoen en 1...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 dat je al met, met kleuren bezig bent. Als wetenschapper moet je gewoon zeggen van, nou, ik heb een onderzoek gedaan, ik heb een flutvragenlijstje uitgedeeld, want zo werkt sociologie. Het is niet zoals Newton dat je dat je echt een laboratorium of zo.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 Jurij uh, Gagarin in de ruimte om de, om de aarde cirkelen, zeg maar. Dat, dat is het okay. idee. Dus elke verandering is positief. En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 ben je al een bruggetje aan het bouwen naar het volgende bericht toe? Uh, ja, vraag nou, ik laat me we, af. Nou ja, laten we dat er maar doen, want uh, nou ja, ik, heb, do uh, ik heb de boot. voordat ik weer dus zo duizelig word als de vorige keer, dat ik niet eens meer weet waarom ik dingen zei. Uh, zes, zes rondjes heb gedraaid. Uh, ja. ja, de tijd, de, de tijd uh, moet ik ook even in de gaten houden.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 ja, moet ze nou een verblijfsvergunning geven... of een toeristenvergunning? <laughs> ja. Deze burgemeester is gewoon veel libertarischer... dan ja. degene op de ALV. En deze man geen... is de benen een socialist. Ja. Geen vergunning, zegt hij gewoon. Nee, fuck it. Fuck al die ja, grenzen. Dat... Ja, hij zegt ook van... ja, je hebt al vrij verkeer van goederen, diensten... geld, informatie. Het is ongelimiteerd. Waarom geen mensen? Uh,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 je kunt zo worden weggezet als een gelukzoeker, terwijl 40 jaar geleden werden gewoon mensen hier naartoe getrokken, zeg maar, en, en, er, zijn, en er zijn uiteindelijk ook de verkeerde conclusies getrokken van over integratie, zeg maar, het is ook dom.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 Bepalen helemaal uh, uh, yeah, welke termen taboe zijn en werken, welke niet. En ik word daar helemaal niet goed van. Maar dan gaan ze aan de rechterkant precies hetzelfde doen. Met die gelukzoeker, immigrant, asielzoeker, en vluchtelingen termen. Dus het, het zit gewoon in de natuur. En dan zie je ook dat het zo weinig uitmaakt. Eigenlijk links en rechts. Het is allemaal het proberen te controleren van je buurman. Eigenlijk en wat hij zegt. Ja, en dat, wat dat hij doet het ook. natuurlijk. Ja, dat is het. Daarna wat hij doet. Ja, maar het, het deelt. Het gaat, het gaat dan ook terug naar oude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 Ja, ik denk wij... iedereen, iedereen is een gelukzoeker. Ik bedoel, wie uh, zoekt ja. er nou geen geluk? Uh, maar, uh, dat is... ja. ja, het is inderdaad ook raar, omdat het zeg maar heel... Ongelukzoeker. Ja, heel boos, <laughs> heel boos en jaloers te zeggen. Uh, gelukzoeker, weet je ook. Ja, Getfer, hè, voor Iemand die een geluk goeie. zoekt. <laughs> ja, straks zoekt hij ook nog goede seks en... Uh, <laughs> Lekker ja. eten. <laughs> ja. ja, echt verschrikkelijk. En, ja, ja, die grap zit er inderdaad in. <laughs> maar dat is toch gewoon, een bedoel, voor die, voor die rechtse mensen, ik bedoel, de pursuit of happiness. Ik bedoel, ja. ja, als je conservative bent, dan moet je daar toch helemaal voor zijn. Dat is gewoon de re je uh, recht. Ja, maar ja. streven hier, van geluk. Ja, maar hier speelt dan ook uh, jaloezie uh, al snel een rol. Ja, hè? Van, ja okay. uh, ik ja. denk dat het voornamelijk angst is. Tenminste, dat is wat ik opsnuif. Ik snuif voornamelijk angst op. Bang zijn we uh, willen houden wat we hebben.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 die hier uh, gelijk, uh, die gewoon de terechte vraag uh, stellen van... Is dit in vertering Ja, is op een shit, yeah. ja. Dat kun je niet menen. Ja. Hij me... zit er al zo lang in dat je er al aan gewend bent geraakt. Hè? Ja, leg me nog eens goed uit, ja. Dus, leg me uh, nog eens uit waarom ik een sigaretten moet verbergen die ik wil verkopen. Ja, dat is een slaat. Ja, dan uh, heb je zo de meme van dat uh, negen jongetje die zo vragend uh, kijkt. Ja, ja. Telling me? Ja. <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja.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 Ook mensen aandoen die wij niet eens kennen, zeg maar. Ja, dan uiteindelijk zegt het iets over onszelf. En voor mij ook. <laughs> het zegt, ja, wat, over ja, het zegt, nou, zegt ook... wat over Johan. Uiteindelijk over zegt dat allemaal wat over Johan. over ons. Ja, <laughs> als je inderdaad de formule <laughs> en algoritmisch zo uh, bekijkt, ja, dan kom je uit bij Johan. Want, uh, <laughs> ja, want jij uh, maakt de uitzending, hè? Uh,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 Ja, die ja, de spen. beste Engelsen. Ja, ja, ja. Rousseau. Ja, ja. ja. ja. Jean-Claude Juncker. De hele Frankfurt-Schule komt toch ook uit Duitsland? Ja, ja. de naam suggereerde wel Keynes, Keynes, die kwam uit Engeland. Ja. Piketty, ja. Eigenlijk, kom op, op Alle grote stromingen die, die allemaal rampzalige miljoenen doden tot gevolg hebben gehad, die zijn allemaal in Europa bedacht. Hè.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 Ja, maar... goed, het gebied waar het, het voortkwam, dat, dat zat inderdaad in het Romeinse Rijk, ja. Ja, ja. en... Uh... Als je, ja, dat, dat is natuurlijk een, zijn de meningen verschillen erover, maar sommigen zeggen dat het islam dan voortkwam uit het Arianisme, wat dus ja. heel populair was in bepaalde streken in het Romeinse Rijk, dus Ja, ja.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 uh, ja, kunnen die ook een hele andere mentaliteit hebben dan Europeanen? Uh, die mogen zo binnen, zeg maar. Dus geen no fucking problem. Maar uh, om een moslim, uh, die, nou ja, die gewoon uh, op een andere manier naar de wereld kijkt, zeg maar. Op ja. een, een mindere manier. Ja, uh, ja, want, uh, ja, dat wordt er ook gezegd. Min, het is achterlijk. Hè, terwijl nou ja, er zijn waar... natuurlijk ook wel een hoop landen waar, als je kijkt wat de Saudi-Arabië doen met uh, ja, handen afhakken en. Ja. Het rechts rechtssysteem daar, dat is gewoon wel middeleeuws voor... Uh, ja, is wel mid ja, dat oprippen, is middeleeuws. Maar dan gaan ze op de flat gooien. Ja, kijk, in Amerika zijn ze beschaafd. Doen ze gewoon waterborden. Uh... <laughs> ja. Ja. Hey, maar het is natuurlijk duidelijk dat als je iemand met een drone opblaast... dat dat veel beschaafder is dan dat je ja. iemand zijn hoofd eraf hakt op een plein. Ja, dus ja, dat is inderdaad van net hoe je het meet en bekijkt... En, uh, of dat het eindresultaat net zo goed is dat je dood is...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 Er komt er een, een bij en dan gaat er één weg of zo. Uh, je je ziet twee, ook twee van die vliegtuigen, zo'n cartoon van twee van die vliegtuigen die overvliegen over Syrië. Die gooien ja. een hele bommen eruit en dan zie je die ene tegen die andere: wie bombarderen we eigenlijk? Geen idee. Ja. Ja. ja, want, ja. En dat, uh, hoe goed je, hoeveel je het ook wil, dat je daar uh, nooit.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 Oh, ja. <laughs> doorgaan zijn, want anders zijn die uh, organen voor jou niet uh, mooi Frans. <laughs> hè, Victor van der sterren. ook geen, uh, geen moslimnier nier willen als hij uh, een nier nodig heeft. Ja, maar Hij moet toch even goed op zijn Frans bewerkt worden, zoals zo'n gans, hè, voor de... Uh, ja. Hoe heet het ook alweer? De Vilanca, ja, zoiets. Ja. Ja. <laughs> een beetje klink als een gans ook. Ja, dus het is onderdeel, het onderdeel van het... Pater, uh, wat dan uh, heet... libertarian patern paternalism. En Cass uh, Sunstein is daar... de grote man achter. En dat is het idee, uh, het idee van... nou, je kan...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 zegt hij, die griet van de, van de Piratenpartij, mm. zegt hij van nee, nee, ik ben een libertariër mm. <laughs> dat was echt, nou, jee ja, I am ja, hebben, jullie gezien, of, uh? nee. <laughs> ja, hebben jullie het gezien of? nee, <laughs> hebben jullie het gezien? gezien, nee okay, okay. Ja. Nou, ja. Het, is, het is ook een modewoord wat best wel grappig is, omdat uh...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 maar hij vraagt geloof ik ook nogal meer steun. Dus, uh, ja. Ja, hij heeft wel zelf dan privé 4,5 uh, miljard ongeveer. Maar uh, ja, een beetje meer steun, dat, uh, dat is wel fijn. Ja jongens, uh, zien jullie nou wat er gebeurt als je van Nederland een belastingparadijs maakt? <laughs> dat je zulke mensen... Vluchtelingen, allemaal van die gelukszoekers. <laughs> ja, Henk, heb jij daar een onderbuikgevoel bij? Gewoon legaliseren.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 Uh, maar ja, goed, je doet het dan voor de LP. Het, het ritueel het, uh, gaat in op uh, 15 januari en dat uh, duurt dan tot 30 januari. Dus dan is je kans om een uh, ondersteuningsverklaring uh, te tekenen. Ja. ja, gaan jullie het doen? Ik uh, vermoed uh, dat er in Groningen uh, genoeg uh, ondersteuningsverklarens uh, uh, zijn. Uh -huh.